Vrijdag 25 augustus wordt de nieuwe winkel van kinderwarenhuis Bubbels Bo officieel geopend... ...door de burgemeester van Goorlen, Mark van Stappershoef. Uh, ik heb de oprichter aan de telefoon, Sandra Fiedel. Hallo Sandra. Hallo. Ja, Bubbels Bo, het grootste kinderwarenhuis van Brabant, komt nu in Goorlen. Uh, waarom hebben jullie deze stap gezet? Um, nou, Wij zijn vijf jaar geleden uh, al in Goorlen begonnen met een uh, kinderboutique. Uh, en dat is eigenlijk zo succesvol uh, dat we ja, letterlijk uh, uit ons jasje zijn gegroeid. Uh, dus het was tijd voor een, uh, een vervolgstap. En uh, de panden van het uh, voormalige ING-kantoor en uh, van de pluim -schoenen, die stonden al enige tijd leeg. En het leek ons een mooie, een mooie vervolgstap om die twee uh, panden aan te kopen en daar uh, ja, drie keer zo groot uh, verder te gaan. Ja, en nou dan ja. hebben jullie in het persbericht staan dat 30% van de klanten uit Goorla komt. Wat een beetje vreemd is als jullie een Goorla's concern zijn. Uh, ja, maar wij hebben, wij hebben uh, zo'n uh, regionale uitstraling. Uh, dat uh, ja, dat uh, een, een deel van uh, onze klanten uit Goorla komt, maar ook een heel groot deel niet. En uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat als je... Uh, een, ...een goede winkel neerzet... ...dat het niet heel veel uitmaakt in welk dorp of stad je zit... ...dan heb je echt uh, een regionale, regionale markt en aantrekkingskracht. Nou zijn jullie deze winkel begonnen natuurlijk, hè? want ja, hij gaat uh, geopend worden officieel. Hè? Is het niet een risico in deze tijd om een winkel te openen? Met, uh, ja, mensen houden hun geld toch nog een beetje in hun portemonnee of zie ik dat verkeerd? Um, nou, uh, ik denk dat er inmiddels uh, zoveel winkels... Uh, uh, niet alleen in Brabant, maar in heel Nederland zijn gestopt, uh, zeker uh, ook op uh, kindermodegebied. Dat als je het uh, echt goed doet en je onderscheidt, je uh, dat, dat het zeker uh, kans van slagen heeft. En uh, ja, wij hebben de afgelopen vijf jaar echt uh, een flinke groei doorgemaakt. Dus ja, wij hebben alle alle vertrouwen erin dat uh, ...dat met deze nieuwe winkel dat we die groei uh, nog verder kunnen, kunnen doorzetten. Ja, nou dragen jullie ook het goede doel om goed hart toe, want ja, tijdens de opening willen jullie geen cadeautjes. Alleen maar voor drie goede doelen. En welke goede doelen zijn dat en waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Uh, dat is de stichting Gijsje Eigenwijsje, wijsje, stichting Eet Met Je Hart Goorlen en het Ronald McDonald Huis uh, in Tilburg... Uh, ja, drie goede doelen uh, waar, we, uh, waar we ons bij betrokken voelen. Uh, allemaal hier uh, in de regio. Uh, ook uh, in ieder geval twee daarvan heel erg gericht op kinderen. Uh, en dat sprak ons heel erg aan, om uh, ja, als het met ons goed gaat, om dat uh, ook te delen met uh, deze drie goede doelen.